Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De helft van alle Nederlanders krijgt ooit een keer kanker en dus moet er snel wat veranderen. Meer dan 100 organisaties komen vandaag met een nationale kankeragenda met allemaal maatregelen en doelen om het aantal gevallen terug te dringen. Want ook Europees gezien doet Nederland het niet zo best, zegt het KWF. Kankersterfte in Nederland 8% hoger is dan het Europese gemiddelde. En uh, als je kijkt naar uh, per hoofdstuk rokking, het aantal kankergevallen liggen we ook hoger dan het. De Europese gemiddelde is iets van 15 hoger. In de plannen staat onder meer dat roken moet worden aangepakt... en dat er meer onderzoek moet komen naar bijzondere vormen van kanker. Binnen tien jaar hopen ze resultaten te zien. De prijzen in de supermarkten zijn in Nederland onnodig hoog. Dat heeft te maken met waar winkels hun spullen inkopen. Het liefst doen ze dat ook in het buitenland, omdat daar de prijzen soms lager zijn... Maar er werken leveranciers niet aan mee... waardoor supermarkten dus alsnog producten in eigen land moeten inkopen... tegen een hogere prijs. Sommige boodschappen worden daardoor ook weer ietsje duurder. In de delen van België hebben kinderen vandaag een extra dagje weekend. Dat heeft niet zo'n leuke reden. Daar kwamen bommeldingen binnen bij een scholenkoepel met 27 locaties. De Belgische politie doorzoekt de gebouwen. Later vandaag wordt bekeken of de scholen morgen wel weer open kunnen. En dartsliefhebbers zijn gisteravond behoorlijk aan hun trekken gekomen. Michael van Gerwen stond in de finale van een toernooi in Engeland... en gooide een 9-darter. Een perfecte score dus. Dat gebeurt niet zo vaak. De commentator van Viaplay zat te genieten. Triple 20, yes. Triple 19, ook voor de 12, voor Gerwen. Ja hoor! Een 9-darter aan het einde van de eerste sessie. Wow. Ja, het hielp van Gerbe uiteindelijk niet. Hij verloor de finale van zijn tegenstander uit Engeland, Luke Humphries. En het weer nog. Nattigheid in alle soorten vandaag. Regen, motregen en natte sneeuw. Vanmiddag en vanavond kan het in het oosten en midden van het land ook een beetje wit worden. Het wordt 3 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk op de weg. De meeste vertraging heb je onder meer door een ongeluk op de A6... van Lelystad naar Muiden voor knooppunt Muiderberg. Vanaf Almere Poort doe je er drie kwartier langer over... Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam sta je in de file tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel. Daar heb je ook 20 minuten op onthoud. Op de A7 van Horen naar Zaanstad is de vertraging ook ruim 20 minuten voor knooppunt Zaandam. Op de A8 richting Amsterdam heb je een half uur tijdverlies voor knooppunt Koenplein. Komt ook door de nasleep van een ongeluk op de A10. Op de A9 van Altmaar naar Amstelveen heb je ook een half uur op onthoud tussen de knooppunten Kooijmeer en Badhoevedorp.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 Met een slof en een turbo-compact Discordraat Maar meestal vang ik vol Wil een computer en een huiswerkautomaat Hoewel ik kleine witsen heb, wordt mijn vader altijd vaat En hij wordt groot, en hij wordt gooier Hij spalt bijna uit de kaart pas zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tank, Ben Sinterklaas niet Ik heb een negatief fortuin Als een straks bang wil je toch groeien op mijn rug Ben jij de eerste die het hoort? Komt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 Bye. when we never had a die and our dreams seem a million miles away but we made it baby facing the bad times with a smile schrijf hem hoe het met me gaat, een goed gelijk zo'n paard. Ik maak een soort van grapje over mijn zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rijd ik even bij ze langs omdat ze heel goed ken. Helaas, helaas is ze nooit thuis, al soms een Zwarte Piet, die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleek, je ziet. December krijg ik al een kleur Ik weet wat met te wachten staat, een schimmel voor de deur Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied Maar het een jaar drinken ze wel een jaar daarop weer niet Sinterklaas, die kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte niet, Sinterklaas, die kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk het niet. Maar ze pijn Pepernoog, Pepernoog, Pepernoog, Papernoten, papernoten, papernoten, die, Zinterglas en stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met mijn me gaat, een goed geluid zijn paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van zwarte piet. Maar sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Zinterglas wie kent hem niet? de zinterglas en natuurlijk wordt de de Zinterglas wie kent hem niet? de zinterglas en natuurlijk van de de Zinterglas wie kent hem niet? klaas. Sweet green icing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 Het was.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 Honderd jaar zijn boot, die is een boot. Hij is niet teel en niet groen en niet rood. Hij is te groot, daar vast die achter in de sloot. Ja sinds de klap, die heeft een hele mooie boom. Vol met cadeautjes, zo oh, hij is zo lekker groot. Hij komt te varen over de zee en heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee en neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Oh, ieder jaar daar komt de sint naar Nederland en neemt de Piet mee, zo van de Spaanse strand en brengt cadeautjes in de nachten Het is te ver ik kan er bijna niet meer wachten.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 Hij is een en niet groen en niet Hij is de pas die, die dag erin in de Ja, zin tot een hele mooie boom. Vol met cadeautjes, zo hij is zo lekker komt I, to I see love had money just We